3 uur. Het NOS-journaal. Marianne Het Japanse bedrijf Mitsubishi gaat samen met energiebedrijf Ineco werken aan een windmolenpark voor de Nederlandse kust. Mitsubishi krijgt 50% van de aandelen in het park. Het windmolenpark komt 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort. De windmolens zullen energie leveren voor bijna 150.000 huishoudens.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 MKB Brandstof haalt de reclamespotjes met Tom de Ridder per direct van de radio. Op de website schrijft MKB Brandstof dat Tom de Ridder stemproblemen heeft. De werkelijke reden voor het stoppen met de reclamespotjes is niet bekendgemaakt. De spotjes van MKB Brandstof riepen bij veel luisteraars irritatie op. Ook was er kritiek van brancheorganisatie MKB Nederland... die niets met het bedrijf MKB Brandstof te maken heeft. MKB Brandstof zegt desgevraagd dat er niet is overwogen om Tom de Ridder te vervangen door een andere figuur. Nee, eigenlijk niet. En Tom uh, de Ridder en de naam uh, MKB Brandstof zijn zelf met elkaar verwonden geraakt. Dat is een, een twee eenheid die, die zou je niet eens los wil halen. En voor de mensen voor wie de spot bedoeld is. Uh, blijkt hij toch nog steeds de juiste, vrolijke, positieve boodschapper te zijn. Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied heeft klachten gekregen van wandelaars over een oehoe.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 PSV-speler Erik Pieters gaat akkoord met de drie wedstrijden schorsing die de KNVB hem heeft opgelegd. De straf is behalve voor de rode kaart tegen Pikswolle ook voor zijn gedrag buiten de wedstrijd. Pieters sloeg op weg naar de kleedkamer een ruit in en moest daarna naar het ziekenhuis om zijn onderarm operatief te laten hechten. Dan nog het weer. Vanmiddag alleen nog sneeuw in het noordoosten. In de rest van het land droog. Temperatuur in het zuiden net boven nul. In het midden en noorden ligt de vorst. Morgen bewolkt en af en toe sneeuw. In het noorden blijft het licht vriezen. ABB Verkeersinformatie. Nog altijd vertraging in de buurt van Staphorst op de A28 Zwolle-Hogeveen. Er is daar een vrachtwagen door de middenberm gegaan rond het middaguur. Ze zijn bijna klaar met uh, opruimen. De vangrail moet nog worden gerepareerd. Gaat allemaal niet zo lang meer duren, maar voorlopig zijn in beide richtingen twee rijstroken dicht. Richting Hogeveen staat er 3 kilometer file bij Staphorst richting Zwolle 5 kilometer. Omrijden, dat kan, via de polder over de A50, de A6 en de A7. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel harpiste Lavinia Meijer... die tegen half 4-2 van haar nieuwe cd's weggeeft. Journalist Victor Jozef terug van een reis naar Indonesië. Voedingsdeskundige Anneke Ammerlaan en Roland Duong... Hij vertelt ons alles over de slag om Nederland. En straks onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Frank van Pamelaan. Onder de kinderdagverblijven in Nederland gaan gebukt onder miljoenen schulden dat ze zijn overgenomen door Amerikaanse investeerders. Daar gaan we over praten met uh, Roland Duong. Uh, welkom. Je bent uh, programmamaker en medepresentator van uh, de Slag om Nederland van de VPRO. Vanavond de eerste uitzending van het tweede seizoen over wanpraktijken in de kinderopvang. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, is een, uh, een brede probleem wat het kapitalisme met zich meebrengt. Uh, op zich goed renderende bedrijven, in dit geval kinderopvang... worden uh, voor vele miljoenen overgenomen. Wat gebeurt er? Die overnames die worden gefinancierd met geleend geld... en die schuld die wordt rechtstreeks op het op zich goed renderende bedrijf uh, gezet. Dus goedlopende kindercrashes of kinderopvangen... die worden in één klap uh, wankelen bedrijven... die gewoon gebukt gaan onder enorme schuldenlast. Ja, en wie doet dat? Verantwoordelijk daarvoor zijn de zogenaamde springhaankapitalisten. Het zijn anonieme investeerders ergens in Amerika. Niemand kent ze, niemand weet, niemand kent ze behalve de banken die ze het geld geven. En die krijgen in één keer een half miljard letterlijk om 500 crashes over te nemen. Ja, want in de uitzending van vanavond hebben jullie één zo'n geval uitgewerkt, hè? Ja, klopt. Waar gaat het om? Welke organisatie? Uh, het ging over de investeerder Providence, uh, die uh, uh, de, een kinderopvang uh, heeft overgenomen, de Estro-groep. De, de, de uh, um, Dat gaat om 500 crashes, geloof ja, ik? Ja, het gaat om 500 crashes. Inmiddels, uh, as we speak, uh, waren de verliezen zo hoog opgelopen voor Providence. Ze hebben die crashes alweer van de hand gedaan en daar een enorm verlies op uh, opgenomen. Ja, daar komen we straks wel even op terug. Maar eerst ja. even die eerste stap. Je hebt hier in Nederland een, een organisatie met crashes. Er komt op een dag belt er iemand die zegt: Ik wil de boel overnemen ja. en ik bied 500 miljoen. Ja, ja. En die crash-eigenaar heeft vervolgens gezegd: Oké, okay, doen we. Ja, jullie uh, zijn de nieuwe eigenaar, ik stap eruit. Ja, dat uh, zou ik op zich ook uh, een logische stap vinden. Is enorm veel geld. We hebben wel een crash-eigenaresse weten te spreken die dat dus geweigerd heeft. Die vroeg zich echt af. 1 miljoen, wat, wat is dat voor een. Want betrag, dat zijn, voor, haar, voor haar crash werd een miljoen geboden. Ja, werd een miljoen geboden. En die voelde al een paar klompen aan. Van ja, dat brengt een enorme schuld met zich mee. Hoe gaat zo'n crash. Ik weet precies hoe waar de verdienmodel in zo'n crash zit. Je krijgt echt niet zo'n miljoen terug uit zo'n crash. Dus waar halen ze het vandaan? Dus die waarde van, die, van wat er geboden wordt. Van, van, de, van die crashes is veel lager dan de, dan de overname? Het uh, geld dat, geldt ja, dat wat klopt, geboden wordt is. Ik snap hoger. wat je bedoelt. Ja. Ja, dat klopt, ja. Hoe moet je dat. In, hoe moet je dat terugverdienen? Ja. Dat kan niet, het is nou, onmogelijk. Eigenlijk. Maar waarom doet die investeerder dat dan? Uh, die investeerder die, nou, die krijgt de lucht van... dat de Nederlandse staat kinderopvang subsidieert. Dus die denkt van, nou, uh, uh, misschien zit daar wel geld in. Uh, dat blijven die gaan... de kinderen de komende jaren wel komen, ja, denkt hij? Ja, precies. En die denkt van, nou goed, laten we eens, uh, laten we eens een, een bedrag noemen. Uh, kijk, zo'n investeerder zit er niet in om die crashes beter te maken... om gewoon de beste kinderopvang mogelijk te maken. Maar die zit er in om het gewoon in korte tijd de waarde op te pompen... en kijken of er een of andere gek is... die dit, dat zaakje dan wil overnemen met heel veel geld. Ja, dat is de gedachte. Je koopt iets van 500 miljoen... je ja. steekt er een paar jaar wat energie in... en dan ja. is het misschien 750 miljoen waard. Exact, ja, precies, ja. Maar dan hebben ze wel verkeerd gegokt in dit geval. Want je zei net al, ze hebben het met flink verlies verkocht. Ja, ze, ze, ja, ze, uh, ja, ze zijn echt enorm het in gegaan. Dus in dit geval is de investeerder daar helemaal niet blij mee. Uh, het zal helaas... Uh, banken de volgende keer niet weerhouden om weer zoiets te doen. Omdat, en dat is, een, dat is eigenlijk een perversie van het systeem waar we met z'n allen in zitten. Wat zit er in die investeerder? Wie, wie, wie zit er daaronder? Er zitten vaak ook pensioenfondsen onder waar wij ook weer bij aangesloten zijn. Die hebben echt letterlijk miljarden tegen de plinten aanklotsen. En dan is de roep, maak rendement, maak rendement, ja. maak rendement. Dus er dus zal wel weer een nieuw slachtoffer gevonden worden... Voor, om, om dat rendement dan maar weer te ja, maken. Zo'n zo, zo uh, pensioenfonds, dat stapt daar dan in... ook weer in de hoop dat hij daar geld mee verdient. Ja, precies. Ja, maar nou, dat ja. is heel dom. Want met kinderopvang kan je niet heel veel geld verdienen, denk ik. Uh, nee, dat klopt ook. Maar uh, het gaat. Het is een soort piramidespel. Zo moet je het wel zien. Ja. Dat op het moment dat jij nog niet achterste in de keten bent... Zit er nog wat uh, vlees op de bot? En dan, ja. uh, het is een tijdje tij van met een groepje erin geloven. Dat ja. groepje dat helpt elkaar dan verder en dan ineens is het over. Ja, klopt. Ja. En ja. als jij dan een in dit, dit geval was Providence nou de laatste in de keten en die is dan uh, de sigaar. Maar ja, met, als de, de Nederlandse staat de subsidie iets langer had doorgezet. dan was het geloof in die luchtbel misschien nog wel langer gebleven. En dan hadden ze misschien over een paar jaar wel echt weer met toch wel met winst kunnen verkopen. Maar wat is het gevolg voor die crashes nu? Ja, kijk, dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Uh, die schuldenlast was enorm op die crashes. En wat, wat krijg je dan in de dagelijkse bedrijfsvoering van die crashes? Daar wordt geknepen op uh, goede krachten. Dat zijn vaak wat, wat oudere krachten die al wat langer zijn. Die zijn dus ook duurder. Wordt er wordt gekeken van nou, misschien moeten we jouw vaste contract... maar even inwisselen voor een flexibel contract. Dat we je op afroep uh, ja. kunnen laten komen. Met alle consequenties van de herkenbaarheid voor de kinderen... Um, en met een Leidsers. Dus de kwaliteit dat... gaat gewoon naar achteren? Ja, naar klopt. Naar ja. Ja. ja, dan Kan je dat ook vaststellen bij die honderd uh, crashes waar we net over hadden? Nou, honderd is... is veel, dus, je, dus dat is natuurlijk moeilijk, want je moet zo, uh, dit soort berichtgevingen, uh, moet je heel zwaar over nadenken, wil je dat in de wereld uh, brengen? Dat hebben we ook gedaan, dus uh, we hebben, uh, ik ben eindredacteur samen met Teun van de Keuken, met de, de, de journalist die de research en de regie heeft gedaan, echt overlegd oké, okay, één bron is geen bron, twee bronnen zijn geen bronnen, drie bronnen zijn ook geen bronnen, dus we hebben vier tot vijf mensen uit verschillende partijen, dus leiders, maar ook ouders, uh, gesproken. Uh, en die bevestigen dat verhaal. Ja, want dus, is het op zichzelf geheim? Is het, is het illegaal? Nee toch? Het is absoluut niet illegaal. Maar wat uh, ervoor uh, wordt gewaarschuwd, en dat zie je ook in de uitzending, dat de leidster die zo dapper is om uh, zich uit te spreken, die constateert al dat er zo wordt geknepen dat er ook al wel wettelijke grens worden overschreden En dan ja. heb ik het bijvoorbeeld over de hoeveelheid begeleiding op een groep kinderen. Nee, precies. Op die manier is het misschien illegaal... maar ja. die zijn overnamen en daarvoor geld lenen, dat mag allemaal. Dat klopt. Maar ik, ik, weet, ik ben geen financieel expert... maar ik denk, we, we zijn banken nu ook uh, proberen een beetje wat fatsoenlijker... zich te laten gedragen door die bankbuffers op te hogen. Misschien moeten we ook gewoon spring kapitalisme uh, de voet dwars zetten... door als je dus iets wil overnemen... dan mag je niet dat gezonde bedrijf opzadelen met... Zoveel schulden. Hm. Dan zeg je gewoon: oké, okay, je mag misschien een kwart of een vijfde van die schuld ja. bij dat gezonde bedrijf neerzetten. Want in dit het geval punt. ging het om 80-90 procent, hè, meteen de schuld die erin gepompt ja, werd. Klopt, ja, klopt. Ja. Het was iets van 45 miljoen eigen vermogen, 450 miljoen schuld. Ja. Ja, ja, dat gaat te hard. Ja. Jouw collega en medepresentator Teun van de Keuken die interviewt de directrice van de Nederlandse afdeling van het investeringsbedrijf. Laten we daar even naar luisteren. Nou, ja. kijk naar een bakker. Ja, een bakker die verkoopt brood. En in de loop van de jaren neemt broodverkoop met 50 af. Ja. Dat klopt ja. dat zijn marges minder worden. Zal het moeilijker zijn om af en toe eens een broodmachine te kopen. Ja. Zal het ook moeilijk zijn voor hem om daar wat aan over te houden. Maar hij zal ook beslissen dat hij van die twee verkoopsters... nog maar één verkoopster nodig heeft. En dat is in de kinderopvang exact hetzelfde. Ja, broodjes en kinderen, het is precies hetzelfde. Ja. Dat is uh, ja, voor, voor mensen die er voor het geld in zitten, is dat zo, ja. Klopt. Ja. En zo'n uh, bestuurder, die jullie hebben we dan geïnterviewd... staat die symbool voor de bestuurderscultuur in de kinderopvang? Ja, vind ik wel. Kijk, ik moet gewoon voor de courtesy zeggen... Uh, het is dapper dat ze voor de camera's even willen verschijnen voor ons. Dus uh, daar, daar heb ik enorm veel respect voor. En alle bestuurders zouden dat voorbeeld moeten volgen. Maar ik moet wel eerlijk uh, zeggen, bij het aanschouwen van het interview... was ik eerlijk gezegd toch een behoorlijk geschokt met het feit dat het daar helemaal niks deed... Uh, dat die hele constructie in het water was gevallen... dat het misschien ook wel heel onverantwoordelijk is... om zo uh, je bedrijf te besturen. Sterker nog, ze sluit niet uit dat ze aandelen neemt in de nieuwe, in de nieuwe toko. Nee, precies. Maar de, de, de, de, dat zit een goede aandelendeal zit er waarschijnlijk voor haar aan te komen. Zo ver durf ik wel te gaan. Maar het feit dat het allemaal zo misgaat... dat het haar eigenlijk niks doet... dat ze dat eigenlijk iets vindt als een soort filosofische discussie. Terwijl in mijn beleving... Is het gewoon uh, de kern van wat, ze, wat uh -huh. ze doet? Als dat misgaat, dat het haar niet raakt. Dat vind ik wel. Ja, een soort Teflon mentaliteit die heel veel bestuurders wel kenmerkt. Is dat het thema van jullie nieuwe serie van Slag om Nederland? Ja, dat denk ik wel. Ja, gewoon, uh, Zes afleveringen komen? Uh, nee, nee, vijftien Vijftien ja, komen de maandagavonden. Ja, ja. En dan krijgen we telkens een sector te zien waar jullie dat uh, bloot proberen te leggen. Ja, dat klopt wel. Uh, het wordt niet elke keer. Uh, het wordt ook een magazinevorm, een actualiteitsrubriek. Dus niet de hele tijd een special: één onderwerp, één uitzending. Lang. Ook meerdere onderwerpen. En ook. De carrot en de stick. Het is natuurlijk heel flauw om de hele tijd die bestuurders... maar gewoon tot op de, uh, de enkels toe af te zagen. We doen ook een uitverkiezing voor de beste bestuurder van ja. Nederland. Ja. <laughs> ja. Met flesje champagne en uh, weet ik het allemaal. Want dat, ja, ja, ja. dat vraag je je wel af. Uh, is er zoveel mis dat jullie daar zoveel afleveringen over kunnen maken? Nou, ik denk de afgelopen tien jaar is er in de mentaliteit wel... Heel veel, was er echt heel veel mis. En wat me echt ergert, is, is, als je dan terugvraagt aan die bestuurders... van nou, je hebt echt letterlijk honderden miljoenen laten verdampen... in, in de woningcoöperatiesector of in grond aankopen van een, een wethouder... allemaal de mis ingaan. En dan zeggen ze, ja... Maar uh, ja, iedereen deed het. Ja. En dat, dat vind ik zo... Ja, goed argument. Ik, ja, heel ja. goed argument, Not. Laatste vraag, is dit, ja. is dit typisch VPRO? Jullie zijn ook bezig met de vastgoedfraude hè? Op, op zaterdagavond. Op het moment waar ook die fraude blootgelegd wordt. Dit zit eigenlijk een beetje in hetzelfde spoor. Is dat afgesproken bij jullie? Nee, dat is... Eigenlijk is dat slecht. Dat is niet afgesproken. Nee. Ja, dat hadden we al goed spreken. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is toevallig. Ja. Maar het past wel bij de VPRO, vind je? Ja, ik denk dat de VPRO met, met een enorme journalistiek elan ook gewoon... We zijn natuurlijk van het buitenland. Maar dat, dat, dat we ons uh, vizier nu ook gewoon echt op Nederland richten. Dat is nieuw. We meer nieuw. En dat, dat, dat is goed, ja. Dancing barefoot all night We gaan praten met journalist Victor Jozef. Jij bent als Molukse Nederlander net terug van een reis naar de Molukken. Een jaar of tien geleden was daar uh, sprake eigenlijk wel min of meer van een burgeroorlog... tussen christenen en moslims. Dat is nu heel anders, heb ik begrepen. Klopt. Um, in 1999 brak een uh, burgeroorlog uit tussen uh, moslims en christenen. Uh, en in 2002 werd het een uh, vredesovereenkomst getekend. En wat je ziet is dat niet alleen de overheid, maar vooral de mensen zelf, de NGO's, grassroots-organisaties, jongeren... dat zij zelf de initiatieven hebben genomen om zich te organiseren... om samen dingen te doen om aan die vrede te werken. En dat is heel, heel duidelijk met diverse activiteiten... dat vrede geen passieve toestand is, maar dat je met elkaar... Eh, niet alleen bij de hoogtijdagen, met de ramadan of met de kerst... Ding doet, maar juist eh, voor en na die eh, hoogtijdagen in het dagelijks leven met elkaar uh, activiteiten opzetten. Ja, nou, en dat levert in ieder geval een, een wat veel rustiger situatie op dan tien jaar geleden. Uh, onze correspondent Wilma van der Maaten in Indonesië... die ziet elders in Indonesië juist steeds meer problemen, steeds meer spanningen. Uit een recent rapport blijkt dat vorig jaar meer dan 500 kerken werden aangevallen... een stijging van 20 procent vergeleken met het jaar daarvoor. We luisteren even naar Wilma van der Maaten. Uh. Niet in de kerk, maar op de stoepen voor het paleis van president Susilo Bambang Yudoyono houden de leden van de jasminkerk in Bokor vandaag hun zondagsdienst. Met een uh, elektronisch kerkorgel en een dominee in haar zwarte toga. Shalom. Shalom. Ambil. dari Lucas. En ze zegt: laten we lezen uit Lucas 3, waarin Johannes de Doper destijds zijn volgelingen opriep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 Maar jullie hebben een vergunning en jullie hebben zelfs een rechtszaak gevoerd Het aan de hoogste rechter toe die jullie in het gelijk stelden. En toch blijft de kerk dicht. The central government also doing nothing to correct that situation. Daarom protesteren wij hier vandaag voor het paleis van de president, want hij kan de burgemeester de opdracht geven de kerk weer te openen. Maar de president durft niet in te grijpen, hij is bang voor zijn populariteit. Maar waarom negeert de burgemeester dan de uitspraak van de hoogste rechter? This mayor wants to be a mayor again. Omdat het een politiek spel is, de zaak gaat terug naar 2008, legt deze woordvoerder uit. De burgemeester wilde toen graag herkozen worden. maar de sterkste partij was toen de Radicale Partij voor Rechtvaardigheid en Welzijn. Deze partij wilde de burgemeester wel steunen op voorwaarde dat de kerk dichtging. En dus meerdere kerken in Bokor. hier Lima blad. De dominee wil nu in haar preek duidelijk maken... dat het haar niet alleen om de kerk te doen is... maar dat de kerk symbool staat voor de toenemende intolerantie in Indonesië. Want niet alleen christenen worden aangevallen... ook de moskeeën van moslimminderheden, zoals de Ahmadiyya... die geloven dat niet de profeet Mohammed, maar Ahmad de laatste profeet was... die worden verbrand en er zijn zelfs leden vermoord. Heeft u nou ook de indruk dat de gemiddelde Indonesiër intoleranter wordt...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 Is de president eigenlijk wel thuis? Maybe is still um, very busy with the, uh, the latest grandchild. We don't know. Ja, Victor Jozef, een uh, cynische christen die denkt dat zijn president... met de kleinkinderen bezig is in plaats van met het zoeken van harmonie. Zorgelijke ontwikkeling in de rest van Indonesië? Ja, dat wel. Als je uh, bekijkt meer dan uh, 500 aanvallen... en niet alleen um, op kerken, maar ook uh, minderheden binnen de islam... Ja dan is dat wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja. En Vaak is het zo, dat is ook de lessons learned bij de Molken... Eh, dat er een, altijd een politieke agenda is. Eh, je hoort het met de burgemeester dat hij eigenlijk bang is voor zijn populariteit... zijn invloed, electoraat. En dat was in 1999 eigenlijk idem niet, ook op de Molken. Het eh, ging niet om een, om een religieuze oorlog... Eh, wel dat religie werd ingezet voor een politieke agenda... Om even voor kort terug te komen Ja, wat, wat vertel eens even, want je zegt nu, het gaat, nu wordt er samengewerkt. Hoe, heeft, hoe is het dan gelukt op de molukken om die politieke agenda buiten werking te stellen en dan toch de toenadering te zoeken tot elkaar? Ja, als ik even terugga naar 1999, eigenlijk in dat historische perspectief. Mei 1998 was de val van oud-president Suharto. Je had toen de discussie uh, rol van het leger, back to the barracks. Uh, een van de analyses is van, nou, als het leger uh, ook hand in, in heeft om overal onlust veroorzaken, dan kom je terug van... nou, we hebben het eigenlijk het leger nodig. Ja. Dat was op dat moment in 1999 tot 2002 aan de hand op de melukken... dat de mens ook daar eh, inzag van, goed, we moeten het zelf doen. Want het leger, de politieke agenda in Jakarta... die wilde eigenlijk dat er overal dat soort zaken um, uh, zou gaan plaatsvinden... En in dit geval hebben ze een gevoelig punt geraakt van religie... Uh, dat heel, heel gevoelig ligt. Ja, uh, bij dus de Dus dan kan je het vuurtje opstoken, dan kan je als leger bewijzen... wij zijn nodig. Hoe, hebben dat op de, hoe is dat op de Molukken doorbroken? Ja, dat is eigenlijk uh, voornamelijk door de geloofsgemeenschappen zelf. Uh, de grassroots. Die hebben ingezien van... eigenlijk gaat het niet om religie. Hè? Eigenlijk gaat het om de rol van het leger. Want ze zagen ook zelf in... Overal wanneer het leger was, wanneer je van dorp A naar B uh, ging reizen, moest je betalen. Overal uh, waar je ging reizen of dingen voor Kaalwijk krijgen... Uh, was er een militarisering en de rol van het leger was ja. zo heel duidelijk. En ook uh, dat eigenlijk de Molukse provincie... eigenlijk ook buiten schot werd gelaten bij nieuwe ontwikkelingen. Maar die bevolking heeft op een gegeven moment gezegd... of die geloofsgemeenschappen, wij doen daar niet meer aan mee. Maar gaat dat dan zo makkelijk? Want je moet dan natuurlijk toch wel wat overwinnen ook. Het was niet makkelijk gegaan. Dat is een proces van eigenlijk ja, bijna 10, 12 jaar. En nu is er ook een nieuwe generatie uh, jongeren... die toen 5, 6 jaar waren of 13, 14 jaar... die nu ook samen met... Uh, uh, NGO en ook kerkelijke en moslimleiders die dat hebben ingezien... en die de handen bij elkaar hebben gestoken. Dus dat was ook een van, van de zaken waar je dan uh, binnen twee, drie jaar... die uh, vredesovereenkomst uh, hebt gehad. Maar wat verder is gegaan is dat uh, NGO's zoals... Uh, één wil ik dan uitleggen, interfeet, Interdialoog... waar men zelf activiteiten heeft uh, opgezet... Uh, waar elke keer de gezamenlijkheid... Ook bij uh, de, de kerstvieringen, bijvoorbeeld uh, vorig jaar... was er een, een kerstviering waar moslimjongen in het wit de kerken hebben bewaakt. Mm. Hè? En ook vorig jaar, juni, was de grootste koran-recitatiewedstrijd. Met muziek hebben uh, christen dirigenten voor muziek verzorgd. En ook voor uh, han en spandiensten. Ja. En wat, wat is dat precies voor een wedstrijd dan? Dat koran was een, een koran recitatiewedstrijd. Dat het was een Wie het mooiste de koran kan voorlezen. Ja precies, dat is één keer per jaar in Indonesië, en in dit geval was het vorig jaar op de Molukken, dan heb je voor heel Indonesië de grootste koran recitatiewedstrijd. En dat was toen ook een testcase voor, voor de Molukken van, zou het uh, vredig uh, ja. aan toegaan. Ja. Laten we even kijken naar uh, wat voor rol social media daarbij kan spelen. We gaan ook weer even luisteren naar Wilma van der Maten, want het gaat dan weer over Indonesië breed, niet over de Molukken. Zij bestuurt Studeert samen met Oesman Hamid uh, een paar voorbeelden van petities op zijn internetwebsite Change.org. Een van die petities is uh, tegen de nieuwe wet in Aceh die vrouwen verbiedt wijdbeens op de bromfiets te zitten. Even in het midden van Indonesië. People don't want it. Started door some people. Related with the religious issues. Het is een oproep aan Indonesiërs om zich te verzetten tegen het misbruiken van islamitische symbolen door lokale leiders. Bedoeld om populariteit te winnen, maar het bevordert wel intolerantie. Zie hier ook een petitie waarin wordt gevraagd om de radicale moslimgroepering, het front ter verdediging van de islam, he, die kerken en moskeeën dus aanvalt, te verbieden. 8000 ondertekenaars tot nu toe. De fact that they act violently, brutally, have to be criminalized. Violence advocacy has to be banned. Dus er gebeurt wel wat in Indonesië. Er is sprake van groeiende intolerantie, maar ook van toenemend verzet. Ja, Victor Jozef, toenemend verzet tegen die groene, groeiende intolerantie. De rol van social media, dit zijn dan internetpetities. Wat kan je daarover zeggen? Ja, uh, wat ze op de Dublin hebben gedaan is dat uh, ze aan de hand van een principe van uh, clarify, counter en create, dus dat je dan. Uh, feiten accuraat uh, naar voren zet... en ook uh, berichten tegenin gaat... en ook zelf met commentaar komt. Dat is via social media. Wanneer er een gerucht is... gaan jongeren zelf uh, naar een moskee of naar een kerk. Van nee, de kerk staat niet in brand of de moskee. maken ze foto's, commentaar. Dus overal heb je aan, bij de twee gemeenschappen... Zo, elke dag zo'n groep van 15 uh, uh, christenen, jongeren... en 15 moslimjongeren... die uh, op Facebook en via Twitter... Uh, dat soort berichten tegengaan. Maar ook... Act zelf activiteiten opzet, waar je verder met elkaar over kan praten... of debatteren over wat er zich afspeelt. Ja, dus een dempend effect heeft het dan. Eigenlijk. Ja, maar, maar ook om, om alternatieven te ontwikkelen. Ja, goed. Dankjewel. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. We hebben nog twee uh, prettige toetjes. Harpiste Lavinia en Meijer, je hebt uh, 75 inzendingen beoordeeld... van mensen die jouw gouden cd willen hebben. Wie zijn ja, het geworden? Ja, het was echt heel leuk om ze te lezen. Nou, Ik moest een keuze maken. Uh, de eerste is... Um, Iemand die vandaag jaag is. Ze zegt ik wil deze cd winnen omdat ik vandaag jaag ben. En door het slechte weer veel verjaardagsvisite moet missen. Ah, en dat is Laura troost. Hesselink. En de tweede is een mevrouw die mij eerder heeft gehoord. Ze zegt... Zo bijzonder wat Lafina doet met de harp. Energiek, enthousiast, modern. Ik heb haar één keer zien spelen, diep onder de indruk. Ze zet de harp echt op de kaart. En daar wil ik graag nog heel veel meer van horen. En dat is Eke Anne Ruig. Nou, kijk eens aan. Wij zorgen dat die cd's daar terechtkomen. Dank voor jouw juryvoorzitterschap. Ja, heel graag gedaan. En dan hebben we nog een tweede toetje. En dat is het gedicht van Frank van Pamelen. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wij willen graag jouw gedicht horen. Ja, het heet De Snaren en De Snert. Het sneeuwt, het waait, het vriest, het kraakt. We glijden in een split. En ik word warm, want buiten is de wereld wonderwit. Het mag dan voor veel ouderen een zorg zijn, omdat het voor meer fracturen zorgt met minder handen aan het bed. Maar ik hou blij en zorgloos mijn blik opengesperd. Bij mij raakt het de snaren, de snaren van de snert. Ik luister koel cool naar Coldplay, koud en ook naar Philip Glass. En ik word warm, want buiten wordt het kouder dan het was. De harp is dan wel hot, misschien vol warme romantiek. Ik hoor vooral een parelende ijskristalmuziek. Ik smacht naar jachtsneeuw en ik snak naar fijngekookte ert. Bij mij raakt het de snaren, de snaren van de snert. Dus gaat Barack Obama naar een one-liner op zoek. Dan word ik warm, want buiten zijn charisma en zijn look... zal hij met peper en met pit zijn mannetje wel staan. En hoop ik op een slogan van drie woorden... It gate on. Dan wordt mijn winter nog veel mooier dan hij toch al werd. Ja, mocht hij dat verklaren, raakt hij bij mij de snaren. Bij mij raakt dat de snaren van de snert. Nou, mooi. dankjewel, Frank van Pavelen. Er wordt hier lichtjes voor je geapplaudiseerd. Het gedicht is terug te lezen op de website. Dit is de dag.nu en daar kunt u ook de gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Hartelijk dank aan Lavinia Meijer, Roland Duong, Victor Jozef... Huip Hudig, Aad Koster, Lilian Marijnissen en Annika Amalaan. Fijn dat jullie er waren. Radio 1 gaat zo verder met de Villa VPRO. Geen goedemiddag. Hallo Thijs. Waar gaan jullie het over hebben? Wij gaan praten over belastingparadijzen. Waarom? Nou, de de beruchtste onder hen, dat zijn de cayman eilanden die gaan opening van zaken geven over bedrijven en financiële instellingen... die er zaken doen en wellicht belasting ontduiken. En waarom zouden ze dat doen, die openheid van zaken geven? Ethisch gevij, bezorgdheid over het imago? Vast niet. Hoe dan ook, we gaan daarover praten met Peter Kavelaars. en hij is hoogleraar fiscale economie en hij weet alles van die paradijzen. Maar niet nadat we geluisterd hebben... naar de hoofdpunten van het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1. NOS Journal. Niet alleen de hoop op een elfstedentocht in Friesland is vervlogen. Ook de toertocht van de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee gaat niet door. Volgens de organisatie kan door invallende dooi de veiligheid van de schaatsers in Oostenrijk niet voldoende worden gegarandeerd. De toertocht zou morgen en overmorgen worden verreden. In Washington D.C. komen honderdduizenden Amerikanen bijeen... voor de publieke eetaflegging van president Obama. De verwachting is dat er minder belangstelling zal zijn dan vier jaar geleden... toen er 1,8 miljoen Amerikanen op afkwaren gekomen. Gisteren legde Obama al de eetaf af voor een klein comité. Dat was noodzakelijk omdat het voor 20 januari moest gebeuren. Omdat dat dit jaar een zondag was, is het publieke evenement een dag uitgesteld.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 ABB ah, Verkeersinformatie. Het sneeuwt nog steeds in delen van het noorden van het land. Dat zorgt ook nog steeds voor gladheid. al zijn de snelwegen meestal wel redelijk te bereiden. En anders is het vooral glad door sneeuwresten of bevriezing. Het is niet druk op de weg. Er staat eigenlijk maar één file op de A28 Hogeveen naar Zwolle. Na een ongeluk met een vrachtwagen vanmiddag. Het staat vier kilometer file. Twee rijstokken zijn dicht richting Zwolle. Richting Hogeveen is alles weer open en is de file zelfs al verdwenen. Maar als u die file op de A28 wilt vermijden, rijd dan om via Emmeloord.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 Bent u van de school van het flexibel omgaan met belastingbetalen, oftewel sluist u liever geld weg naar een belastingparadijs dan naar de staat, dan is dit slecht nieuws voor u. De cayman eilanden thuisbasis voor brievenbusfirma's en duistere geldstromen, wil haar schimmige regime aan gaan pakken. Fiscaal-econoom Peter Kavelaars komt uitleggen wat dat betekent voor belastingontduikers en natuurlijk voor de toekomst van die cayman eilanden zelf. Uw reacties zijn welkom via onze site, villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Ja, de Cayman-eilanden dus. De beroemdste van de belastingparadijzen. Ze geven toe aan internationale Maar zullen druk. we eerst naar Vincent gaan? We gaan eerst de Vincent. Vind je niet, Vincent Ike? Ik, ik we gaan heel iets anders doen. Ik ben helemaal de draad kwijt. Ik zit één weekend tussen en je bent je hele dingers kwijt. Maar we moeten dit echt even doen, De ja? Raad van State is tegen de ingeving van het kabinet... in het promotiesysteem van universiteiten. En nu zijn die promovendi werknemers met een salaris. De bedoeling is straks dat zij student worden met slechts een beurs. Scheelt een hoop geld voor de universiteiten. De kritiek van de Raad van State is dat studenten dan vaker voor het bedrijfsleven kiezen... en dat studenten uit het buitenland wegblijven. En wij vragen ons af wat dat dan weer betekent... voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Vincent Ike is hoogleraar theoretische sterkunde en beeldend kunstenaar. Maar dat doet er nou even niet toe. Vincent, goedemiddag. Goedemiddag. Wij, wij kennen elkaar al jaren, zeggen dus uh, je en jij. Even, uh, over, ja even over een promovendus, dat is een uh, student. Die Vroeger uh, was hij doctorandus en die ging dan een onderwerp bestuderen. En dat voegde iets toe aan de wetenschap, want het moest iets nieuws zijn. En hij werd vervolgens dokter en hij steeg in de hiërarchie... en hij kon vervolgens ook hoogleraar worden. Dit het belang van een en ander. Ja. Uh, Vincent, uh, om promovendi van salaris op een beurs te zetten... dat is wel eens eerder geprobeerd, hè? Uh, ja, ik weet niet meer precies hoe lang dat geleden is... maar daar heeft men inderdaad wel eens een keertje iets mee geprobeerd. Ja. Ja. Wie eigenlijk? Politiek ook? De politiek ook? Hebben die dat geprobeerd? Uh, nou, als ik me goed herinner, maar het is wel weer een aantal jaren geleden... kwam dat uit de koker van de VSNU, dus van de samenwerkende Nederlandse universiteiten. Um, maar hoe dan ook, uh, een, een dergelijk plan is in de lengte en in de breedte funest... want het gaat uit van... Uh, een volkomen wandegrip van hoe de wetenschap werkt. En bovendien gaat uit van de veronderstelling dat studeren en aan de wetenschap bijdragen investeren in jezelf is. Dat is helemaal niet waar. Studeren is een klein beetje investeren in jezelf en heel veel investeren in de maatschappij. Wetenschappelijk onderzoek is een klein beetje investeren in jezelf en nog veel meer investeren in de maatschappij. Daar moet je dus op deze manier niet mee prutsen. En dit is wat jij bedoelt met ze begrijpen helemaal niet hoe wetenschap werkt? Nou, om te beginnen begrijpen ze niet hoe wetenschap werkt wat het onderzoek betreft. Uh, je moet je realiseren dat promoveren is een van de moeilijkste dingen die we hebben uitgevonden. Alles wat er nog bij komt om dat te verstoren, is uh, heel slecht voor het onderzoek. Uh, wat die buitenlanders betreft, je zou kunnen zeggen van heel goed, laat maar. Maar om te beginnen is het zo dat echte topwetenschap is volstrekt internationaal, planeetwijd. Um, in de tweede plaats is het zo dat zelfs al zou je met die buitenlanders geen rekening houden... De overgrote meerderheid van de productie... dus gewoon het doen van het wetenschappelijk onderzoek... komt tegenwoordig van Promovendi. Nee. En... Um... Ja, dat, dat is eigenlijk altijd al een beetje zomaar speciaal vandaag de dag. Als je daar dus aan gaat prutsen, dan sla je erbij aan de wortel van de, het hele wetenschappelijk onderzoek. Ja, je hebt wel eens dus, uh, verteld vroeger dat uh, wij zoveel data krijgen van satellieten die de diepte ruimte in kijken, dat hoogleraren niet meer voldoende zijn om dat te kunnen monitoren. Daar heb je promovendi voor nodig. Dus we hebben eigenlijk zo, straks ook veel geringer toegang uh, tot die data. Nou, nog afgezien van de data. Het is natuurlijk inderdaad wel waar wat je zegt, maar je kunt het gewoon aan de aantallen zien. Ja, voor, voor elke hoogleraar heb je tientallen promovendi. Hmm. Um, en dat wil dus zeggen dat gewoon we, al alleen op basis van die aantallen. Uh, de promovendi zeer veel meer werk verzetten dan de hoogleraar. hoe slim de vrouw of man ook mogen zijn. En daar komt dan nog bovendien bij dat die promovendi die kunnen zich uitsluitend wijden aan dat werk. terwijl een hoogleraar een hele hoop organisatiewerk en andere dingen te doen heeft. Ja. Vincent, dus dat zou, je dom. zou je eigenlijk niet verwachten dat de universiteiten zelf. eens dus een keer iets minder kortzichtig reageren dan alleen maar te denken: ha dit is een bezuiniging voor ons, maar denken... maar dit willen wij helemaal niet, want wij willen hoge kwaliteit bieden... en wij willen juist de allerbeste mensen aan ons binden. Ja, dat kunnen ze dan wel zeggen, maar daar moet ook uh, voor betaald worden. Uh, universiteiten die zijn uh, de afgelopen tientallen jaren dermate financieel onder druk gezet... dat die liggen al lang op apengapen. Ik benijd die mensen van het college van bestuur helemaal niet. Dat zou je job maar wezen. Hm. Wat is het belang van buitenlandse studenten? Um, nou, zoals gezegd, echt wetenschappelijk onderzoek, topwetenschappelijk onderzoek... is in en van zichzelf internationaal. He, als je je afvraagt hoe komt het dat Nederland nummer één is van de wereld uh, op sterrenkundegebied... dan mm -hmm. komt dat omdat Nederland altijd van het allereerste begin af aan internationaal georiënteerd geweest is in dat onderzoek. En uh, natuurkunde geldt iets soortgelijks. Uh, als je dat gaat afsnijden, is dat natuurlijk sowieso al dom... omdat uh, je onderzoek zich niet beperkt tot die grenzen van je land. Het heelal is zo vreselijk groot... Um, en dan daarbij, um, zelfs als je dat argument van buitenlandse studenten niet zou hanteren, dan blijf ik er nog bij dat het een onnozele maatregel zou zijn vanwege het feit dat het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie afkomstig is van de promovendi. Daar moet je niet mee donderjagen. Ja, nou misschien heeft het kabinet uh, naar je geluisterd, Vincent. Uh, ik, uh, hartelijk dank. <laughs> We spraken met gedaan. Vincent Ike, leraar theoretische sterkunde over de onzalige plannen van het kabinet met promotiesysteem van de universiteiten. Tijd dan voor onze reeks ware radiosprookjes in één minuut. En het thema van deze week, dieren. Pst, één minuut. Ik moest uh, Lloyd gaan voeren. En ik uh, loop met die emmer met vis naar de roofvogels toe. En daar stond dus Lloyd. Met die witte kop en ook met die roep van hem. En met die boos kijkende ogen. Zal een ongelooflijk, imposant, mooi dier. <laughs> ik krijg er nog kippen van. Sterndenk. Ik had geen kennis van hoe je een roofvogel eten moest geven toen. En er werd mij gezegd hoe je dat moest doen door de vis naar hem toe te gooien. Veel later kreeg ik te horen dat dat heel erg fout was. Doordat jij iets naar hem toe gooit, ziet zo'n vogel dat als een bedreiging en wil je ook aanvallen. Hij is nu in de 50. Maar als je mij ziet, dan gaan zijn veer op zijn hoofd. Die gaan recht overeind zitten. Er komt een hoop gekrijs uit hem. Hij valt het een paar keer. Hij heeft nog steeds een hekel naar mij. Omdat ik toen dacht dat het zo moest. Dat vergeet hij nooit. Zo is een zeearend. Dat is zo machtig mooi. Een soort van olifanten, ook zo'n geheugen. Zo is het, Ger. Het was één minuut die u hoorde gemaakt door Maartje Duin. Morgen weer een dierenminuut in de villa. En alle minuten vindt u op onze site vpro.nl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland dat het wonderen, centrum hoor. van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Deze week duikt Metropolis Radio in de wereld van bovennatuurlijke machten en krachten bijgeloof. Dat is een serieuze zaak, want het gaat vaak om succes, gezondheid en natuurlijk de liefde. We beginnen in Turkije. Veel Turken vrezen voor het kwaad van het boze oog. En gelukkig zijn er bekwame mannen en vrouwen die hulp bieden bij dit gevaar. Ja. Gunes zet een gasbrander aan. Ze zet een pannetje met ijzeren balletjes erin op. Gunesh is een healer. Haar behandelkamer op Vierhoog in Ankara heeft glanzend rood en zilver behang. Voor haar zit een man. Hij heeft een doek over zijn hoofd en zijn schoot. Gunesh houdt haar handen boven zijn hoofd en bidt. Allah. Ee, olumsuz... Nadat hij last van zijn hart kreeg, een gevoelloos brein en negativiteit in zijn seksuele leven... ...en de dokter niets kon vinden, kwam hij met zijn vrouw naar mij. Benim sonunu, iyi İşlerimi... Ik voel me niet goed. Ik heb geen geluk met zaken doen. Ik heb het gevoel dat er een druk op mij ligt en ik voel me leeg. Dit is mijn vierde sessie en ik geloof dat het helpt. De man heeft last van het boze oog en magie. Het boze oog krijg je als iemand je een jaloerse blik geeft, zegt ze. Ik kreeg het boze oog omdat ik succesvol ben. Een van mijn partners heeft me behekst. Gunes houdt nu een plastic bak met water boven zijn hoofd... En staat op het punt om het pannetje met het hete ijzer daarin leeg te kiepen. Je vindt dat het keurig We gebruiken de kracht van het ijzer om de negatieve energie weg te halen. Dan bidden we dat het boze oog verdwijnt. Dat vormt het ijzer. Ze worden visioenen. Ze graait naar de stukjes ijzer. Ah. Ik Eens kijken wat we hier hebben, dat een teken voor jou kan zijn. Neem deze, degene waarin jullie elkaar omhelzen. Kijk ernaar en je zult jezelf en je vrouw zien. Kan je het zien? Allah is groot. Als Allah het wil, dan gebeurt het. Maar laat andere mensen geen trucjes met je uithalen. We zullen het niet toelaten, nu dat het jou gelukt is om een muur van bescherming om mij heen te bouwen. Ik voel dat mijn hart tot rust is gekomen. Konuydu, sonra Na de sessie van vandaag zullen ze hun seksuele problemen overkomen. Haar kootje met vogels mag weer de behandelkamer in. Gunesh steekt een sigaret op. In Turkije kun je overal amuletten in de vorm van een oog kopen... om het boze oog tegen te gaan. Maar die werken niet, zegt Güneş. Hayır, yok. O onun faydası şu, faydası yok. Het kan evet. hooguit de boze ooggever afleiden... en jou eraan herinneren dat je vaak met dank aan God moet zeggen. Dat helpt wel. Het is een beetje een vreemd verhaal... maar 17 jaar geleden kreeg ik visioenen... En begonnen genies, geesten tegen mij te praten via de monden van baby's. <gülüyor> hij staat achter me. Evet, Hier, hij is altijd bij me. Hij heet Emisha. Emisha is Haar familie geloofde er eerst niets van. Maar toen de baby een maand lang alleen op de naam Emisha reageerde, geloofde ze het wel. Er zijn veel boze oogverdrijvers in Turkije. Maar je moet wel oppassen, zegt gaan. 90% van de mensen die zeggen dat ze het boze oog kunnen verdrijven, is nep. Dat was een bijdrage van Suzanne Koster. En morgen gaan we in Metropolis naar Italië... waarbij geloof vooral iets lijkt te zijn van de oudere generatie...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 Morvenus in metropolis. En nu dan toch echt de cayman de beroemdste van de belastingparadijzen. Deze fraaie eilandengroep geeft toe aan internationaal druk om meer informatie te geven over bedrijven en financiële instellingen die zich op het eiland hebben gevestigd. Willen de eilanden van een bedenkelijk imago af of zit er iets anders achter? We praten met Peter Kavelaars, hij is hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Peter Kavelaars, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de Kaaimannen verdienen zo'n beetje 1,5 miljard dollar aan financiële diensten. En dat, zijn, dat is niet alleen het in elkaar schroeven van belastingconstructies... het is veel breder, die financiële diensten. Kunt u even uiteenzetten wat ze allemaal doen? Nou ja, eigenlijk wat, elke, wat alle banken doen, er zitten de, het is een hele grote financiële sector. En die leent geld in en die leent geld uit en daar verdienen ze veel aan. En omdat uh, ze bij de Kamer Eilanden natuurlijk uh, ja, eigenlijk niet zo bereid zijn om uh, van iedereen maar namen te noemen, vinden heel veel bedrijven en mensen het prettig om uh, hun financiële stromen langs die eilanden te laten ja, gaan. Het heeft nu jaren geduurd voordat die Zwitsers wat opener werden, die Zwitserse banken. Het heeft ook jaren geduurd voordat dit soort, uh, dit soort belastingparadijzen opener waren. Waarom nu ineens? I'm zelf met die openheid gekomen van de KML-eilanden? Nou, ik denk uh, dat dat niet zozeer van hun zelf direct komt. Je kunt wel in het algemeen zien dat er een enorme tendens is... om heel veel druk op landen eilanden uh, uit te oefenen... die uh, zeg maar, uh, hun informatie vooral eigenlijk voor zich willen houden... om die prijs te geven. En dat doet uh, de Verenigde Staten die druk uitoefenen. Dat doet de Europese Unie, dat doet de IMF, de G20. <coughs> en wat ze daarmee uh, beogen, uh, is dat die eilanden of landen uh, in het gareel gaan gaan lopen. Uh, en eigenlijk wat doen wat alle landen doen, of bijna alle landen doen... informatie verstrekken over die financiële stromen. Het is niet uit eigen vrije wil, ze worden gewoon gedwongen... omdat ze het anders wel kunnen vergeten. Ja, want wat er dan gaat gebeuren is dat die, uh, dat die eilanden... Uh, uh, zeg maar geboycott worden door, uh, nou ja, door dit soort organisaties... die ik net noemde. En voor een deel hoefden ze zich daar in het verleden... niet zoveel zorgen over te maken... omdat ze uh, zich eigenlijk zelf wel konden bedruipen. Dus ja, god, als de Verenigde Staten dan zegt van... Uh, ja, dit mogen jullie niet doen uh, en anders je het wel doen... dan doen wij dit... Mm. Um, maar wat je nu ziet, is dat er een wat andere uh, tactiek aan het groeien is. En dat uh, zeg maar, cliënten die op die eilanden uh, zaken doen... Hè, en dat zullen dus veelal bedrijven zijn... Mm -hmm. dat die in andere landen uh, het moeilijker krijgen. Dus via een omweg zet men eigenlijk druk... Uh, op, uh, op die eilanden. Het is meer dat, dat de gebruikers nu onder druk worden gezet. En niet ja, degene zo... die faciliteert zozeer. Nee, precies. Zo kan je dat inderdaad uh, zien. De gebruikers hm. worden uh, inderdaad uh, zeg maar, uh, onder druk gezet. En, en ja, die, uh, die vinden dat natuurlijk heel vervelend. Want die uh, kunnen nadeel ondervinden in bijvoorbeeld landen waar ze zaken doen. Ja, ja even, um... over de, oh, uh, uh, even over de andere gevolgen, verdere gevolgen, ook voor die eilanden zelf uiteraard. Uh, wat voor informatie moeten die eilanden, die belastingparadijzen eigenlijk gaan geven? En hoe ver gaat dat eigenlijk? Halleck. <laughs> Nou, de, de, de informatie die ze moeten geven... Die, die, die kunnen ze in feite wel zelf bepalen. Hè. Dat is wat ze vaak overeenkomen in bijvoorbeeld verdragen. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk dat de landen... <coughs> die op die informatie zitten te wachten... Uh, namen willen hebben van natuurlijke personen... Hè, gewoon burgers, mm -hmm. uh, maar ook van bedrijven en uh, rekeningnummers. En dat ze kunnen zien wat daar voor bedragen... bijvoorbeeld op die bankrekening staan... of wat er daar doorheen sluizen... of wat voor rente erop wordt betaald... of of dividend wordt uitgekeerd. Uh, want dan kunnen ze inderdaad zien... Hey, is dat netjes in uh, het land waar dat bedrijf eigenlijk is gevestigd, ook allemaal opgegeven en aangegeven. En dat is wat men wil controleren. En er zitten natuurlijk een heleboel bedrijven, daar is niks mee aan de hand. Maar ja, er zijn natuurlijk ook altijd wel uh, wat belastingplichtigen die, uh, nou ja, die daar natuurlijk goed gebruik van maken. Ja. U zegt, u stelt het wel heel mooi voor, er zijn er een paar. Ja, ik heb geen idee hoeveel er zijn, als nee, u het weet mag ik me. zeggen, maar nee, nee, uh, nee, nee, maar... nee, maar u zegt, uh, nee. voor een bepaald gedeelte bepalen ze zelf wat ze geven. Ik geef gewoon het voorbeeld. De FIO, de Fiscale Inlichting die heeft het vermoeden dat meneer X een miljard bij de Kaimaneilanden geparkeerd heeft. En daar daar moet hij gewoon een x-belastingbedrag over betalen. Maar om achter te komen moet hij het rekeningnummer weten... en wat er precies op staat en wanneer dat allemaal gestort is. Krijgen ze dat zo gedetailleerd? Uh, nou, dat hangt er dus inderdaad af wat Nederland... stel dat dit nu in Nederland speelt... wat Nederland voor afspraken met de eilanden maakt... maar in het algemeen streven landen er momenteel naar... dat als ze van een concrete belastingplichtige gegevens hebben... die ze willen verifiëren, willen controleren... dat dan de gedachte zou zijn dat inderdaad... die gegevens verstrekt moeten worden. Dus inderdaad... Uh, uh, wat is de rekening, wat staat erop, wat gaat er doorheen. Alleen hmm. daarvan zie je wel dat dat nog niet zo makkelijk gaat... omdat dat in een aantal gevallen, en dat zal denk ik bij de Kamerlijn-Eilanden... momenteel ook zo zijn, uh, afstuit op een bankgeheim. He, als je nu naar Zwitserland, ja. uh, uh, Zwitserland noemt u net als voorbeeld... Ja. Ja. Uh, dat is natuurlijk een mooi land uh, dat jarenlang uh, hermetisch gesloten is... voor informatieverstrekking. En je ziet dat dat nu inderdaad verbetert. Maar <coughs> het, moet, uh, het, het is nog steeds niet zo dat uh, Zwits Zwitserland zonder meer... Zeg eens, maar als je een bankgeheim prijs geeft, je moet... Uh, Zeg maar, hele specifieke informatie hebben over iemand, willen ze dat uh, zeg maar, uh, verifiëren en checken. Mm -hmm. en, dat, uh, en dat wordt per land en per eiland wordt dat, uh, verder afgesproken. Dus um, je kunt niet in het algemeen zeggen hoe, hoe ruim die informatieverstrekking is. Mm. Nee, nee je kunt dus niet van die eilanden vragen, uh, doe mij even <laughs> alle rekeningen boven een miljard en met name en toenaam. Dat kan niet. Nee, precies. Dat kan niet. En dat zijn wat we noemen uh, de fishing expeditions. Uh, ja, precies. Het woord, ja. de term spreekt voor zich, denk ik. Ja, ja, uh, nou Daar, daar voelen de, de meeste landen helemaal niks voor, uh, hoewel we dat binnen de Europese Unie dus in feite wel bijvoorbeeld doen, mm. met spaarrekeningen voor, voor, voor burgers. Daar kunnen we uh, op basis van een uh, spaartegoederichtlijn... die in 2005 al in werking is getreden. Uh, kunnen we, of, of doen we dat ook... Verstrekken we alle informatie die de ene burger heeft... Mm -hmm. ten aanzien van een rekening in, die in een ander land aanhoudt. Uh, maar dat kun je binnen de Europese Unie hebben... dat netjes afgesproken. Uh, maar dat kun je niet zonder meer afspreken uh, met andere landen. Want die zullen daar vaak niet bij akkoord gaan. Die willen dus echt hele concrete uh, zeg maar, informatie die je wilt hebben... Uh, willen, ze, uh, willen ze opgevraagd zien. Ja, die willen en, ze maar... opgevraagd zien, maar ook onderbouwd. Waarom? Ja, Want dat precies, is wat Ger inderdaad. zei, ze willen, je kan rustig een briefje sturen... en heel concreet met... Nou, vaak niet met naam en toenaam, want dat weet je dan niet. En heel nee, concreet precies. iets vragen, maar ze willen bijna een, een soort geheel onderbouwde zaak daaronder hebben. Nou, ze willen wel de nodige informatie hebben. Hoe ver dat, uh, dat gaat zal uh, per, per land uh, verschillen. Maar ze, ze willen dus inderdaad wel ja, zeker weten dat het reëel is en dat het ja. ook ergens om gaat. Uh, um, en dat, ja, dat, daar zie je ziet dat daar ook daarover steeds meer afspraken uh, worden, Mogen uh, worden gemaakt. Mogen zij probable course eisen? Dus en dat, ze een, dat die Fiat in Nederland, van mijn voorbeeld, een, goed, een goede aanleiding geeft om dat te willen weten. Of mogen ze dat helemaal niet vragen? Nee, dat mogen ze in principe niet, uh, niet vragen. Het Glitterfield zou in zo'n geval wel iets duidelijk moeten maken. Dat dat, mm. dat inderdaad een realiteit is. Dat het niet bij zomaar een fictieve casus of iets dergelijks is. Want dan mm. zou je weer met iedereen aan kunnen komen. Nou, dat, en dan zit je weer in de strijd van die fishing expedition. Dus dat kan niet. Nee. Um, maar dat de, overigens We hebben nu even Nederland en Cayman eilanden um, Bij mijn weten heeft, heeft Nederland nog geen, geen verdrag met de Cayman eilanden. Overigens wel met, met, met andere uh, ja, zeg maar belastingparadijsachtige. Antilles bijvoorbeeld? Ja, want daar. daar dat ligt natuurlijk iets genuanceerder, omdat wij de Nederlandse Antillen zijn natuurlijk, althans de voormalige Nederlandse Antillen zijn natuurlijk onderdeel van Nederland. En daar zie je dat die spaartegoedrichtlijn waar ik het net over had, hm. die en dat is op zich toen de tijd heel mooi geregeld, die heeft niet alleen betrekking op de Europese Unie, maar ook op een aantal ja wat ik maar noem buitengebieden, dus hm -hmm. uh, gebieden die niet tot de Europese Unie horen, maar wel geredeerd zijn. En nou, dat is bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen. Dus o, daar moet voor burgers bijvoorbeeld al de informatie uh, verstrekt worden, hm. of wat als alternatief wat ook wel wordt toegepast... Past, is dat men een, ja, wat wij noemen, een bronheffing op rente wordt Wat, ja. wat, wat, gaat, het, wat gaat het de Kaiman-eilanden zelf kosten, dit? Wat gaan ze hiervan voelen? Want het, hoe je het ook went of keert, het zal voor een groot aantal bedrijven minder aantrekkelijk worden om van hun diensten gebruik te gaan maken. En die gaan ja, naar andere paradijzen. Ja, dat, nou, ze zullen er inderdaad wat van merken. Ik heb natuurlijk geen idee hoeveel dat, uh, hoeveel dat is. Dat weet niemand, want mm -hmm. ja, dat zou moeten blijken. Uh, de kans dat er andere landen of eilanden gezocht worden waar het nog wel goed gaat, die is natuurlijk wel redelijk aanwezig. Bezig, maar wat we hè, zien, ik gaf dat net ook al aan... is dat het aantal landen in de wereld waar je nog terecht kan... natuurlijk steeds kleiner wordt. Ja, en dan uh, krijg je de, dus niet eens alleen de schade voor, voor de Kaaimaneilanden die ze zouden kunnen gelopen, maar voor bedrijven... en misschien ook particulieren... die zo meteen ineens met de billen bloot op straat liggen... en iedereen weet, zeg, wat is dit... Ja, ja nee, dat, dat dat willen bedrijven en in part, in particulieren natuurlijk ook, ook niet. Dus uh, je zal uh, ja, maar zien dat het gaat gebeuren. Nou ja, je zal Op zich zie je ziet wel dat uh, kijk, maar belastinggegevens blijven in het algemeen uh, redelijk geheim. He, je, ik bedoel, als iemand een zwarte rekening heeft, dan uh, weten anderen dat in principe niet. Op een moment, als je mee naar de fiscus gaat, weet die het, maar dan ligt het niet op straat. Dus uh, bedrijven zullen daar zullen ze a dat niet willen, maar het zal in ieder geval in, in, in ja, je, de ontwikkelde wereld zal het ook niet zo snel gebeuren. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, wat we natuurlijk ook moeten realiseren... het is terecht dat als dat inderdaad om zwart geld gaat... Hè, dat hoeft natuurlijk niet altijd, maar dat kan best... Ja. dat dat gewoon boven water komt. Want ja, we, ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn... dat waar belasting verschuldigd is, uh, dat dat ook betaald moet worden. Betaald we, ja, de ik, ik zei het al, de KML-eilanden spreken zeer tot de verbeelding... zijn heel beroemd, die zijn er ook invloedrijk, verdienen veel geld mee. Gaat hun stap om die openheid te geven nu een, een snel effect krijgen... dat veel landen uit zichzelf gaan volgen? Omdat ze denken, ja, we kunnen maar beter zelf openheid geven. Want straks zijn we het haasje. Ja, zoals gezegd, die tendentie is al vrij lang gaande. Die druk die op landen wordt uitgeoefend om netjes mee te gaan spelen. En dat, dus de AK-Nijlanden zijn in zoverre niet de eerste. Maar ze zijn natuurlijk wel belangrijk, omdat ze ja in dit punt toch een slechte naam hebben, zeg maar. Uh, maar dit gaat zeker doorwerken naar andere landen. Als ze al niet zelfstandig of vrijwillig overstappen... zal ook hier gewoon druk worden uitgeoefend ja. uh, om, um, om dat prijs te geven. Uiteindelijk denk ik dat het <coughs> uh, niet zo heel lang meer duurt... Uh, voordat nou ja, alle landen die potentieel in aanmerking komen om geld te stallen... Uh, dat die wel ongeveer, uh, zeg maar... Zich min op meer netjes. Uh, maar belastingontduiking is iets van alle eeuwen, natuurlijk. Het is het, het, het oudste beroep. Ja. En ik vergis me nu niet. Nee. Um, uh, dat betekent dat men straks als alle paradijzen op, op slot zijn. dat men andere wegen gaat zoeken. Welke wegen zal men vinden? Uh, nou, echt, echt spaargeld, um, hè, want daar hebben we het hier natuurlijk veelal over. Dat, daar zit niet veel ruimte in, omdat je, er zijn, zullen, een aantal landen zullen niet meedoen. Die kunnen niet meedoen, uh, maar die zijn ook niet attractief. Ik geef altijd maar het voorbeeld. Hè. Ik, niemand zal, denk ik, zijn geld in Tsjecheni willen uitzetten. En nee. Dat is toch een beetje uh, sociaal-politiek onrustig. Ja. Uh, de kans dat je, dus. Uh, er zijn ook een heleboel landen in de wereld... waar je hoeft helemaal niks mee te regelen... want die zijn sowieso uitbeeld. Dan heb je nog mm -hmm. de landen met de valutarisico's. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben soms landen die enorme inflaties hebben. Nou, die, die doen ook allemaal niet mee. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat het net zich redelijk gaat, uh, gaat sluiten... ten aanzien van spaargeld. En we zien dat ook in Nederland. We hebben de afgelopen, zeg maar, vijf jaar ongeveer... enorm veel, uh, uh, zeg maar, gejaagd, om het zo maar te zeggen... Maar op het spaargeld. geld. Dit, u zegt dit, meneer Kavelaars, het net gaat zich sluiten. En we weten ook allemaal dat elk net... ook al heeft het zich gesloten, ineens toch weer allerlei mazen heeft. U moet er nu al zomaar een paar in uw hoofd voelen opkomen. Kan ik me zomaar voorstellen. Maar ik nou, weet niet of u dat wil zeggen op de radio. Hoor. Nou, nee, hoor, een goede tip. Zich, nee, nou, nee, die heb ik, die heb ik op, op zich ook niet. Want het gaat hier echt om spaargeld. En spaargeld, daar wil je natuurlijk rente op hebben. Of dividend. Of, ja, maar je doe je iets, iets anders hebben. met je geld. Dan ga je er niet mee sparen. Zeker, dat zou kunnen. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, ja, ik ga er gewoon hele andere dingen mee doen. Maar dan komt het in de regel toch in het consumptieve circuit terecht, zeg maar. Ik denk, nou ja, ja. ik heb nog ergens een miljoen staan. Laat ik maar per auto's kopen hmm. of zo. Maar goed, dat gaat uh, over spaargeld, maar de belastingontduiker? Nou ja, bij de belastingontduiker zal het natuurlijk meestal om spaargeld gaan. Dat, dat geldt zowel voor, uh, voor bedrijven, uh, hoewel daar soms ook bijvoorbeeld btw-aspecten een rol spelen. Mm -hmm. dat, gewoon dat, dat men de btw wil ontgaan. Nou, dat, dat is een ander probleem. Uh, en dat los je hier niet mee op. Nee. Uh, omdat dat een hele andere, ja, andere figuur is. Maar spaargeld, ja. daarvan zie ik toch wel dat we daar, ja, niet, niet dat we dat nou voor 100% in beeld krijgen, maar dat, uh, we, dat spaargeld en de rente daarop voor, het overgrote deel uh, min of meer onder controle hebben. Nou, zeg over een jaar of uh, tien of zo. Dat, dat, dat, ik denk dat er dan niet heel veel uh, raars meer gebeurt. Okay. Ja, tenzij je te maken hebt met, uh, met een of andere boevenstaat, Ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Ja, ja, dat, dat, want die krijg je niet onder controle misschien. We maken het uh, nog mee waarschijnlijk. Heel ja, erg nou, bedankt. Peter Kavelaars, fiscaal econoom verbonden... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Villa is zo terug.